Marjet Krol met het NOS-journaal Nobel. De Amerikanen hadden twee weken extra de tijd gevraagd... na de uitspraak van de ondernemingskamer van maandag... dat Axo geen bijzondere aandeelhoudersvergadering hoeft te beleggen... over een eventuele overname. Maar het bod moet volgens de regels uiterlijk donderdagavond zijn uitgebracht... zegt de rechter. Gebeurt dat niet, dan moet PPG tenminste een half jaar wachten... voordat het weer een bod kan uitbrengen incasso die voor een belangrijk deel zeggenschap hebben in deurwaarderskantoren moeten worden teruggevloten. Minister Blok van Justitie vindt dat ze deurwaarders verhinderen om onafhankelijk hun werk te doen. Het komt steeds vaker voor dat incasso een belang nemen in deurwaarderskantoren. Onder meer vanwege de constante stroom van klanten, schuldeisers die hun geld terug eisen. Maar daarmee kan de positie van mensen met schulden in het gedrang komen die belang hebben bij een goede betalingsregeling of het kwijtschelden van schulden. De Braziliaanse president Temer moet vragen beantwoorden van de federale politie, heeft het Braziliaanse Hoge Rechtshof bepaald. De politie krijgt tien dagen om de vragen te formuleren, waarna Temer ze binnen 24 uur moet beantwoorden. De president raakt steeds verder verwikkeld in een corruptieschandaal. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij heeft ingestemd met het betalen van zwijgeld aan een politicus die wegens corruptie is veroordeeld tot 15 jaar cel. De app die het mogelijk maakt om met een mobiele telefoon te betalen... voor het openbaar vervoer is al na een week weer stilgelegd. Alleen klanten van Vodafone kunnen zich nog registreren. Klanten van KPN en drie dochterbedrijven niet meer. Er zijn veel problemen mee en het bedrijf achter de app wil die eerst oplossen... voordat er weer nieuwe klanten worden toegelaten. Het weer vannacht nog kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 13. In de loop van de ochtend zon en dan 18 tot 22 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu de nacht. cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Yeah. <laughs> Hazenlo in een playa in Puerto Rico. Haste que la sola escritte NAI bendito. Para que mi sillo se quede contigo. Pasito a pasito, Suave zoveel. Lo mago pegando, poquito a En deze mi boca, tus lugares favoritos. Tus favoritos, favoritos. Pasito a pasito, Suave zoveel. Lo mago pegando, poquito a poquito. La. Bullseye. We told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 Naar na.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 Snatchers